De gouden bal voor beste speler van dit WK-voetbal... is gewonnen door de Uruguayaan Diego Forlan. De voetbaljournalisten gaven hem ruim 23 van de stemmen. Wesley Sneijder werd tweede met bijna 22 En de Spanjaard David Villa werd derde. Forlan volgde Fransman Zinedine Zidane op. Die werd vier jaar geleden nog gekozen tot beste speler van het WK. In Oeganda zijn bij twee bomaanslagen zeker 50 mensen gedood. De bommen gingen af in een restaurant bij een rugbyclub...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 Het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en zarre vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar Dit is 20 jaar Zie FM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 Om de ook op internet, internet. internet. www.cfmzantvoort.nl cfm global DJ's. Good job. Something that we do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 beautiful game And together at the end of the day We all spend night Adelante de venden mis ojos con una bomba provocante. Es tan linda, muy escaránd. Toma caliente, sabe que mi papito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 Standing here with you, I want you more. move Even if it throws you to the fire, fire, fire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 Van ZFV via de kabel op 104.5.